1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Plan voor belastingvereenvoudiging onderdeel van formatieoverleg. OZB meer verhoogd dan afgesproken. En Dikke Van uitgebreid met 1700 nieuwe woorden.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 Het advies over het vereenvoudigen van het belastingsysteem maakt deel uit van de formatieonderhandelingen. De commissie van Dijkhuizen, die het advies vanochtend heeft uitgebracht... heeft de presentatie vervroegd in verband met die besprekingen tussen VVD en PVDA. Van Dijkhuizen stelt voor om twee tarieven voor inkomstenbelasting in te voeren... van 37 en 49 procent. Onze opdracht was uh, allereerst te kijken of we zouden kunnen komen... tot een wezenlijke verlaging van de tarieven in inkomstenbelasting... en een vlakkere tariefstructuur... En verder uiteraard ook om het eenvoudiger te maken. Uh, en dat hebben we gedaan, met name ook om bepaalde hervormingen die noodzakelijk zijn op de woningmarkt, maar ook met het oog vergrijzing en de arbeidsmarkt ook te kunnen aanpakken. Meer dan 90 van alle belastingplichtigen komt in die laagste belastingschijf te vallen. En om dat te bekostigen moet de hypotheekrenteaftrek worden beperkt en moet de BTW verder omhoog en moeten ouderen met een aanvullend pensioen meer belasting gaan betalen. De effecten op de koopkracht van het belastingplan van de commissie van Dijkhuizen zijn over het algemeen beperkt. Dat heeft het Centraal Planbureau becijferd. De gemiddelde koopkracht gaat door de plannen iets omhoog, met een kwart procent per jaar tot 2017. De kunsthal in Rotterdam, vandaag is die weer open voor het publiek... nadat er gisteren zeven schilderijen zijn gestolen. Gisteravond besteedde opsporing verzocht aandacht aan de roof... en Roland Eckers, woordvoerder van de politie Rotterdam... vertelt hoeveel tips dat heeft opgeleverd. Die uh, uitzending heeft 15 tips opgeleverd.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 De helft van de Nederlandse gemeenten heeft het tarief voor de onroerende zaakbelasting met meer dan 5 verhoogd. En het bedrag dat alle gemeenten samen innen is daarmee hoger geworden dan met het Rijk was afgesproken. De inkomsten mochten dit jaar stijgen met ruim 3,2 miljard euro, maar het is bijna 60 miljoen meer geworden.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 Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nou, schrijf u even mee. Grexit, graai, bonus en retweeten. Dat zijn allemaal nieuwe woorden die zijn opgenomen in De Dikke Van Dalen. In totaal zijn er ruim 1700 nieuwe woorden bijgekomen. Contact met Tom de Boom, hoofdredacteur van De Dikke Van Dalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is veel, 1700. Is dat meer dan anders? Nee hoor, dus elk jaar komen er zo ongeveer 1500 nieuwe woorden bij in onze taal. En overigens zijn deze woorden in de digitale... Versie van de Dikke Vandalen opgenomen. En dat zijn eigenlijk voorlopige opnames. Want pas als er een, een woordenboek op papier komt. als de echte Dikke Vandalen dus uitkomt. dan besluiten we welke woorden van deze 1750 definitief in het woordenboek komen. Dus vandaar dat u ook bepaalde. ja, wat modieuze woorden. die heel erg aan 2012 gekoppeld zijn. in deze lijst wilt terugvinden. Wat vond u zelf een mooie? Ja, er zijn ontzettend veel mooie woorden. Ik vind, het, uh, ik vind eigenlijk het begrip Big Bazooka, dat, heb, dat is natuurlijk een leenwoord uit het Engels. Dat uh, staat voor een drastische financiële of economische maatregel ter bestrijding van uh, een economische crisis. Dat vind ik wel een mooi woord. Maar ook een woord als pikkeltraining, een intensieve krachttraining, uh, ter voorbereiding op een wedstrijd of uh, competitie, dat is ook een mooi woord. Ja, wat, moet nou een, wat is een norm voor zo'n mooi woord Big Bazooka? Ja, het zijn twee woorden. Ja, kijk, wij kijken niet naar de schoonheid van woorden. We kijken simpelweg of een woord regelmatig wordt aangetroffen. Dus als, het, uh, als een woord courant is, dan wordt het geregistreerd in het woordenboek. Het is niet zo dat wij uh, alleen maar kijken of een woord leuk is of mooi of, of, of wat dan ook. Het moet echt vaak gebruikt worden in de media uh, of op weblogs uh, of op internet of uh, natuurlijk in het uh, mondelingen taalgebruik. Nou, had ik van een van, van die woorden, flarf, had ik nog helemaal nooit gehoord. Hoe kan dat dan? Hoe kan zo'n woord er <tus> toch dan inkomen? Nou, dat kan. Uh, natuurlijk is het zo dat van sommige woorden uh, heb je nog nooit gehoord. Simpelweg omdat je niet alle vakgebieden uh, als, als, als gewone lezer uh, beheerst. Maar het woord flarf, dat is een literaire term voor een, uh, een, een bepaald soort uh, gedicht. Uh, dat, dat is al een jaar of twee, drie. Uh, figureert dat op uh, literaire website en geleidelijk aan zie je dat ook in de kranten doordringen. En aangezien het ook echt een genre is, en het is een verklaringsbehoeftig woord, het komt overigens uit het Engels, uh, hebben we besloten om dit woord op te nemen. Ook al oh, is het natuurlijk uh, niet een woord dat je elke dag op de voorpagina van een willekeurige krant zou aantreffen. Ja, een soort gedichtvorm, bij elkaar gezochte gedichtvorm. 1700 woorden dus nu uh, erbij. Er gaan er ook wel wat uit weer, Hoeveel vallen er nou af? uh, -huh. Uiteindelijk uh, verdwijnen er ook altijd wel weer woorden. Dat zijn er natuurlijk wat minder dan uh, erbij komen. Want de dikke vandalen is niet, uh, is niet voor niks natuurlijk de dikke vandalen gaan heten. Ooit was het een vrij dun woordenboek en tegenwoordig is het uh, ja, drie dikke delen. Uh, maar woorden die te maken hebben met uh, uh, kennisgebieden of vakdomeinen die geleidelijk aan hun uh, minder belangrijk uh, worden, die verdwijnen natuurlijk weer. Ook omdat die woorden simpelweg niet meer gebruikt worden. Denk u dan aan woorden uit de klompenmakerij. Bijvoorbeeld niemand loopt meer op klompen behalve dan voor zijn... Uh, Euh, euh, een, een enkele euh, agrariër die, die doet dat nog wel, maar het is niet meer een grote klompenmakersindustrie in Nederland. En dat betekent dat ook de terminologie daaromheen geleidelijk aan verdwenen is. En dus ook uit het woordboek verdwenen is. Duidelijk, we gaan het allemaal opzoeken. Meneer Den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Goedemiddag.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 Zangeres Anouk, ze gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft ze vanochtend via Facebook laten weten. Ik ga het gewoon doen. Dus bij deze. Leuk. Ik heb er zin in. Uh, en yeah, ja, to my uh, fans outside of Holland. My two fans. Huh? John, Anita. I will represent the Netherlands next year at the Euro Songfestival. De Tros wilde eigenlijk een wedstrijd tussen een artiesten organiseren... waarbij het publiek dan kan kiezen, maar daar haalt Anouk dus geen zin in. En na een aantal gesprekken is besloten dat uh, ja, de zangeres zelf een liedje uitkiest. Er komen dus geen voorronders, zegt de directeur van de Tros, Peter Kuipers. De, de, de situatie was als volgt dat wij uh, vorig jaar samen met de AVO... hebben nagedacht over een groot uh, nationaal songfestival... met een groot aantal voorronders. We hebben gesproken met de NPO. Dus we waren al heel ver met die ideeën en toen uh, meldde Anouk zich...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 De helft van de moerasgebieden in de wereld is de vorige eeuw verloren gegaan, meldt de Milieuorganisatie van de Verenigde Naties. Moerassen gaan vooral verloren door intensieve landbouw, verstedelijking en het onttrekken van water voor de industrie. Moerasgebieden zijn een belangrijke bron van drinkwater en ze bieden bovendien bescherming tegen overstromingen en stormen. De Milieuorganisatie van de VN noemt de bevindingen alarmerend en roept de regeringen op tot maatregelen om de moerasgebieden te beschermen. Schaatscoach Jacques Ori heeft problemen met het rondkrijgen van zijn nieuwe vrouwenploeg. Na een lange zoektocht vond Ori in Activia Danone een sponsor. Hij moet van de schaatsbond KNSB minimaal vier schaatsers in de ploeg hebben. Maar ja, Ori heeft er nog maar drie. Annette Gerritsen, Laurine van Riesen en Diane Valkenburg. En hij wil de ploeg nu aanvullen met talenten van jong Oranje. Maar dat mag dan weer niet van de KNSB. En Ori baalt ervan.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 En dat is natuurlijk een beetje jammer. Dat is niet wat je wil. Je wil gewoon een kwalitatief goede ploeg hebben. We gaan uh, over anderhalf jaar zitten we in Sochi. Daar moet gewoon gepresteerd worden. En daar moeten we uh, proberen daar met de beste mee te kunnen en uiteindelijk te winnen. En, ja, en dan, dan, dan, dan zou je toch het mooiste zijn als je mooie trajecten kan verzinnen... om mensen daar uh, zo goed mogelijk aan de start te krijgen. Ja, en dan is het natuurlijk niet de bedoeling om al een regel te voldoen... om maar even het manager binnen te trekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hey, Jacques Ori tegen Erik van Dijk. 12 over 1, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Plan voor belasting, eenvoudiging op tafel bij VVD en PVDA. Syrië wijst de oproep van VN-gezant voor een bestand af. En flarf, grexit, graaibonus en 1700 andere nieuwe woorden komen in Vandalen. Dan toch bij de AWB Bernhard Zwaan, ga je gang. Het A12 van Utrecht naar Den Haag, daar is zojuist een ongeluk gebeurd. En daardoor staat er file tussen het knooppunt Lunette... en knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. En bij knooppunt Oude Rijn is de rechterrijstrook strook dicht. Bernard Zwaan, einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Als ondernemer ben je een ster in multitasken. Delegeren? Ach, voordat je het hebt uitgelegd heb je het zelf al gedaan.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 Verslaggever Ingrid Koning zoekt uit hoe het voor blinden is op de werkvloer. Ze komt onder meer Lex tegen. Die vertelt haar dat hij harder moet werken dan iemand die wel goed kan zien. Om 40 uur even effectief te zijn als een ander moet je er inderdaad wel... nou, ik durf daar niet zo goed te zeggen hoeveel... maar misschien wel bijna 60 in stoppen. Ja, 55 weet ik veel. En na half twee zijn standpunt.nl. Het ging er net in het nieuws ook al over. De invoering van de twee belastingsschijven is goed voor Nederland. Het is een groot plan van de commissie van Dijkhuizen. En dit is er één element uit. Wel belangrijk element, maar er zitten nog meer dingen in. Daar gaan we zo meteen uitgebreid ook met Van Dijkhuizen zelf over spreken. U hebt er net in het nieuws ook al het een en het ander over gehoord. Dus we zijn benieuwd naar uw mening. Bent u het eens of oneens met die stelling? Dus, de invoering van twee belastingsschijven is goed voor Nederland. U mag dat smsen naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101.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 Werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad hebben helemaal niet genoeg tijd voor hun taken. Bij maar liefst één op de drie werknemers komt het reguliere werk in het gedrang. Blijkt uit onderzoek van FNV Formaat onder 600 ondernemingsraden. Aan de telefoon is John Snel. Hij is trainer en adviseur van FNV Formaat, het scholingsinstituut voor ondernemingsraden. Dag meneer Snel. Goedemiddag. Is het zo moeilijk om OR-werk met je normale werkzaamheden te combineren? Nou ja, het, uh, het blijkt inderdaad dat dat uh, voor veel ondernemersraadsleden uh, problemen oplevert. Um, in de wet tot ondernemersraden is in principe uh, keurig geregeld uh, dat je tijd moet kunnen besteden aan het uh, ondernemersraadswerk. Alleen in de praktijk uh, levert het toch wel vaak uh, problemen op inderdaad. Ja, het is natuurlijk ook lastig. We zitten in de crisis, dus uh, alle handen aan de ploeg uh, zou ik zeggen. Uh, ja, dan heb je weer zo'n uh, OR-lid dat dan weer naar een vergadering moet smiddags. Zitten wij met z'n allen zijn werk op te knappen? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar um, ja, we hebben natuurlijk niet voor niks ondernemersraden in Nederland. Hè. En Het is de bedoeling eigenlijk ook met de, ja, met de ontstandkoming van de wet tot ondernemersraden... dat je een orgaan van werknemers hebt uh, die kan bijdragen uh, aan de besluitvorming binnen bedrijven. Dus bedrijven worden in principe ook beter van, van medezeggenschap. Alleen blijkt nu en zeker in deze tijd, want we hebben ook onderzocht met wat voor onderwerpen houden die ondernemingsraden zich zoal bezig. Dat reorganisatie op dit moment echt een heel hot item is. Drie kwart of uh, twee derde van de van de ondernemingsraden is bezig met, uh, met reorganisatie. Mm -hmm. Maar goed, dat uh, betekent dus ook wel dat je daar uh, uh, ook meer tijd voor nodig hebben nou. om uh, goed op een advies te komen. Dus eigenlijk de collega's op het werkvloer zouden niet moeten mopperen... want die OR-leden zijn juist bezig, laten we zeggen, voor hun belang. Ik kan me dan voorstellen dat de werkgever zegt... ja, uh, wacht eens even, uh, er zijn ook een beetje lastige klanten vaak, uh, die OR-leden natuurlijk. Uh, nou, uh, we, we, we knibbelen een beetje op de tijd die ze daarvoor uh, nodig hebben. Nou, overigens eh, merken wij niet zo dat, dat, dat de collega's nou zozeer mopperen op uh, ondernemingsraden. Maar um, wat, uh, ja, wat dus wel uh, blijkt is dat, uh, dat het inderdaad die tijdbesteding aan die OR... dat dat uh, in de praktijk problemen oplevert. Gemiddeld een, en, een uur of zeven las ik hè, in het onderzoek. Ja, gemiddeld, uh, gemiddeld besteedt men acht uur per week aan het OR-werk. En men wordt er eigenlijk maar uh, ja, zeven een half uur... of uh, nou, zes, zes zeven een half uur... Mm -hmm. uh, wordt men ervoor vrijgesteld. Dus dat betekent uh, per saldo... Dat je twee uur tekort komt voor, uh, voor je OR-werk. Dan kun je zeggen van natuurlijk heel simpel geredeneerd: van, uh, nou ja, dan moet het maar een uurtje bij of twee uurtjes bij. Um, maar dat zal denk ik niet de oplossing zijn. Ik denk dat het meer moet gaan over de beeldvorming. Hè? De beeldvorming van medezeggenschap, de beeldvorming van ondernemersraden. En dat is toch nog wel heel erg van een traditioneel beeld van wat u ook zegt. Mm. Hè? De ondernemersraad, dat, dat is dat lastige orgaan waar we eens in de zoveel tijd omheen moeten dus weg, als we een belangrijke weg... beslissing nemen. En... Um, uh, en dat beeld dat bestaat nog heel erg, terwijl ondernemersraden eigenlijk over het algemeen heel constructief bezig zijn ja. en proberen juist een hele goede bijdrage te leveren. Eigenlijk zegt uitkomt. u, die, die werkgevers zouden daar uh, voor zichzelf eigenlijk voor hun ja. eigen belang ook in moeten investeren en ze daar wel de ruimte voor geven, in ieder geval ook de tijd voor geven om, uh, om dat uh, goed aan te pakken. En u blijft doorgaan met de cursussen aan OIL-leden natuurlijk. Zeker, zeker. Dat ja. doen wij. Dank u wel, John Snel, trainer en adviseur van FNV-formaat... als het Scholingsinstituut voor Ondernemingsraden. Heel vaak gaat het over de haven van Rotterdam... als het over havens gaat in Nederland. Maar de haven van Amsterdam spreekt ook wel degelijk een woordje mee. Ze zijn de grootste ter wereld als het gaat om de overslag van benzine. Maar ook bij cacaoproducten, kolen en olie... draait de Amsterdamse haven in de top mee. Toch moeten ze in Amsterdam door de keiharde concurrentie... uit binnen- en buitenland keihard werken om het hoofd boven water te houden... In de serie werklunches met topmensen uit het bedrijfsleven vandaag aan tafel Dertje Meijer, directeur van de Amsterdamse haven. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, een haven, goed, dat heeft iedereen wel een beetje in zijn hoofd natuurlijk, wat daar gebeurt. Maar kunt u toch eens even zeggen wat daar in Amsterdam met name gebeurt, in die haven? Ja, wij uh, doen heel veel in energieproducten, u noemde het al eventjes. In Amsterdam wordt heel veel benzine en kolen, maar ook agribulk overgeslagen, dus heel veel voedselproducten. En waar wij dan mee bezig zijn, uh, is, is uh, heel erg om een transitie naar bio-energie. En dat kan door die sterke combinatie van voedsel en de fossiele energieproducten. Uh, maakt ons daar een hele sterke speler in die toekomst. En waar, waar komen de inkomsten eigenlijk voor het havenbedrijf uit? Uh, twee uh, type inkomsten. Eén deel komt uit de havengelden en de andere komt uit de pachten van gronden. En dat is erfpacht of huur. Ja. Havengeld betekent gewoon als een schip daar de haven binnenkomt, moet je daarvoor betalen. Zo is het. Ja, heel goed. Ja. Ja. Um, en, en heeft het havenbedrijf last van de crisis? Komen er bijvoorbeeld minder schepen binnen? Nee, er komen niet minder schepen binnen. Schepen worden steeds groter. Uh, het aantal schepen groeit niet zo heel sterk... Uh, wij groeien nog licht de afgelopen jaren met 3%. Het eerste halfjaar is er een groei van 2% opgetekend. Maar er zijn wel een aantal bedrijven die het heel zwaar en heel moeilijk hebben. Ja. En Ik noemde net al even die haven van Rotterdam, want daar gaat het dan heel vaak over. De grootste van Europa. Hè? Uh, moet u daar vaak tegen opboksen ook? Nou, we werken ook heel veel samen met uh, Rotterdam. We hebben, je hebt Rotterdam, je hebt Antwerpen, Hamburg en dan krijg je Amsterdam. Dus we hebben een range aan hele sterke uh, havens. En dan zie je dat er deels concurrentie is hè, om die, die klanten te herhalen, de klanten te behouden. Maar als je het hebt over achterland en duurzaam vervoer, uh, multimodaal vervoer naar Duitsland, naar de rest van uh, Europa. Dan werken we daar heel sterk in samen met Rotterdam. Ja. Uh, wat opvalt in Amsterdam natuurlijk ook de, de cruiseschepen die daar geregeld aan uh, meer. Pas nog een ja. hele grote geloof ik, de Select Celebrity Reflection. Ja, heel goed. Dat kan was afgelopen weekend. Ga ja. je behoorlijk op verdwalen heb ik het idee, want het was een hele grote. Ja, het was de grootste ooit in Amsterdam. Ja, is dat een, een belangrijk uh, uh, ja, tak voor de haven van Amsterdam, die cruise sector? Ja, zo'n cruise sector laat de verbinding tussen haven en stad zo mooi zien. Je hebt uh, uh, in he, voor Amsterdam is een groei in, in cruise. Uh, een hele mooie nieuwe toeristische. Uh, markt zou ik bijna willen zeggen. En voor Haven is het een prachtig product om uh, die haven van zijn mooiste kant te laten zien. En, en voor de goede orde zijn het niet alleen maar zeecruisers die daar aanmeren. Nee, uh, dit jaar hebben we ongeveer 150 zeecruises gehad in Amsterdam uh, en nog 50 in Nijmuiden. Maar daarnaast zo'n 1500, een kleine 1500 riviercruisschepen. En die gingen vroeger naar het IJsselmeer, maar inmiddels varen ze door naar Wenen. Dat is, een dat is het reisje langs de Rijn, zeg maar. Dat is dat, dat, dat ja, ja, ja, precies. En daar komen tegenwoordig Chinezen en Japanners op af. Echt waar? Ja. Kijk, aan. en het mooie is natuurlijk, nou, die cruise geven, die mensen gaan ook uiteindelijk allemaal de stad in als het goed is. Uh, passagieren en uh, gaan ja. de, de, de verleidingen van Amsterdam ontdekken. Uh, toch, toch denk je uh, met die crisis ook dat daar wel een beetje de klat in zit in die cruises. En uh, zeker ook na die rampen die Costa Concordia. Ja, dat zie je her en der dat men wat voorzichtiger is. Maar die Noord-Europese markt is men echt aan het ontdekken. Juist ook vanuit andere werelddelen. Uh, dus je ziet dat uh, de Noordzee, de Oostzee... dat zijn groeimarkten in de cruise-industrie. En die Chinezen krijgen natuurlijk ook steeds meer geld. Ja, Wat al zei. Dus die komen dan inderdaad ja, ja. naar hier. Ja. Um, nu, nu nog iets anders. De haven Amsterdam is nu nog van de gemeente Amsterdam. Maar de bedoeling is dat dat uh, zelfstandig verder gaat. Waarom wilt u dat zo graag? Wij willen heel graag overheids-NW worden om een aantal redenen. Belangrijk is dat de wereld om ons heen aan het veranderen is... en je steeds meer te maken krijgt met mondiale spelers in, een, in een, ja, een globale wereld... waarin je heel graag mee wilt samenwerken op een gelijke manier, gelijk niveau. En voor veel partijen is een bedrijf dat gekoppeld is aan de politiek. Dat wordt in echt geval zo gepercipieerd traag, log en uh, mogelijk uh, lastiger om daar een business case maar op te bouwen. Dat is de ene kant. Maar wij willen vooral ook heel graag een regionaal havenbedrijf worden waarin ook de gemeentes aan het Noordzeekanaal Velsen, Zaanstad en Bevenwijk en mogelijk ook provincie of Rijk mede aandeelhouder houden worden. Want dan kunnen we een betere verdeling van lusten en lasten krijgen. Ja, maar betekent het dan uh, hè, als ik hoor dat we willen gaan, gaan privatiseren of nou ja, een soort van privatiseren zelfstandig in ieder geval verder? Dat is, is straks... een zelfstandiging, Ja, ja dat is is dat er private partijen mede aan de hand worden. Ja, precies. Dat is hier absoluut niet te bedoeling. Nee, dus niet zo dat er straks zich een Arabische oliesheik meldt... en zegt, ik ga die hele Amsterdamse haven opkopen. Uh, Nee, dat wat? is dan aan de gemeente om dat eventueel te doen, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, nee overheids-NV, net zoals Schiphol dat is en ook zoals de havenbedrijf Rotterdam dat is. Ja. Nou zagen we gisteren op de voorpagina van de Telegraaf de burgemeester van Amsterdam, van de Laan. Die is op dit moment in Turkije, belangrijk land natuurlijk, doet het goed ja. uh, qua economie. Uh, wat, wat kan hij betekenen, wat, wat gaat hij daar regelen eigenlijk voor de haven van, Rot van Amsterdam? Nou, hij is daar overigens samen met de burgemeester van Rotterdam. Dus het is een handelsmissie van uh, Nederland. Er uh, zijn ook een aantal mensen van de haven mee. En op dit moment vindt er een ronde tafel plaats. Op het gebied van uh, logistiek. Waarin uh, partijen uit Amsterdamse haven in gesprek gaan... met um, klanten of mogelijke klanten in Turkije. En we hebben net nog even contact gehad. En de, die ronde tafel gaat vooral over uh, multimodaal vervoer... Uh, duurzame overslag, uh, kostenreducties en, ja, en dan... Uh, op maat aanbiedingen, dus meedenken met die klant. Dus Erg veel interesse ook uh, voor shortsy. Uh, wat wat van... zei Van der Laan? Dertje, we hebben weer een paar bedrijven binnen. <laughs> Zoveel is het nog niet, <laughs> waar? <laughs> nee, de, de houding daar is ontzettend open-minded... en met enorme verantwoordelijkheid uh, ook voor het milieu. En dat sluit heel erg aan op Amsterdam en die Amsterdamse haven. Dus u bent wel klaar voor de toekomst? Uh, ja. Laat uh, ze maar zo, komen. Zoals de burgemeester zei, Turkije biedt veel kansen... voor de in- en export voor Amsterdam. Dank dat u even met ons wilde praten over de haven van Amsterdam. Dertje Meijer is de, de Baza. Hartelijk dank. Goedemiddag. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Ingrid Koning. Zij onderzoekt hoe het gesteld is met de blinden en slechtzienden op de arbeidsmarkt. Welke speciale voorzieningen hebben ze nodig voor hun werk? Lex Hendriksen is strategisch beleidsmedewerker bij de gemeente Haarlem. En Ingrid trof hem op een wat ongelukkig moment. De printer is namelijk stuk. Punt 1. Het belang van de G32 voor Haarlem. Het is wel een omgekeerde wereld, want normaal is een secretaresse die, uh, die tikt. Ja. Ja, soms... Even voor al mijn, voor al mijn uh, visueel gehandicapte collega's, de printer is stuk, uh, dames en heren. Vandaar dat jullie dit ouderwetse uh, ding horen. Soms is die hiërarchie ook een beetje ver te zoeken, hoor. Dat, uh... Wat is dat ook een vet gedrukt punt? Soms is bijdrage de... G32, door wie? Wat heeft u nog meer op uw werkplek staan, ja, wat uw werk vergemakkelijkt? Ja, wat eigenlijk op de werkplek staat, is uh, uh, aan extra dingen een brede leesregel. Dan hebben we hier natuurlijk de iPhone. Daar ben ik ook helemaal enthousiast over. En ik zou eigenlijk nooit meer een andere telefoon willen omdat de iPhone, moet ik hem wel even aanzetten. De iPhone heeft uh, uh, VoiceOver. Dat heeft iedere iPhone. Dus ook, uh, die kan je, uh, iedere iPhone heeft dat. Met die grote ronde knop die erop zit kun je, dat, uh, kun je dat instellen. Maar voor ons is het heel makkelijk. Want we kunnen mailen, we kunnen sms'en, we kunnen telefoneren. Gelukkig is het bij Lex goed geregeld. Bij heel veel anderen helaas niet. Manager expertise werken Diana Massaar, die werkt bij Bartiméus... En dat is een organisatie die onder andere blinden helpt op de arbeidsmarkt. Zij beaamt dat het slecht is gesteld op de arbeidsmarkt voor blinden en slechtzienden. Ja, helaas heeft maar 36% van onze doelgroep uh, heeft een betaalde baan. Waarvan binnen die 36% ook nog 10% bij de sociale werkvoorziening. Dus eigenlijk maar 26% heeft dus een betaalde baan in het reguliere bedrijfsleven. Al dan niet gesubsidieerd. Uh, ja, de rest zit thuis. En uh, waar ligt dat aan? Ik denk aan, aan, aan het is ontstaan, het is zo gegroeid. Ik denk uh, mentaliteitskwestie. De werkgevers moeten denk ik open gaan staan voor de mogelijkheden die, uh, die deze mensen hebben. En uh, de meerwaarde die ze kunnen hebben op het goed van werk. Op dit moment heeft de overheid een wijzigingswetsvoorstel klaar liggen. En dat houdt in dat in de toekomst niet langer de overheid verantwoordelijk is voor het werken voor blinden, maar de gemeente. Dit kan natuurlijk goed uitpakken. Maar Diana Massaar is er ook wel huiverig voor. Ik kan me voorstellen dat al gemeenten zeggen van ik wil scoren... en ik ga met degenen die makkelijk naar arbeid te begeleiden zijn... daar ga ik mee aan de slag. Want daar hebben we ook direct profijt van. Die hebben dan niet meer in de uitkering. En uh, ja, baten gezien is het van de gemeente een heel logische keus. Maar dat wordt uh, geen fijne situatie voor mensen met een grote afstand... naar de arbeidsmarkt. En daar hoort onze doelgroep helaas ook bij. Bij Bartje Mees werkt ook een arbeidsconsulente, Marja Joosten... En zij probeert een brug te slaan tussen de werkgevers en de werknemers. En waar loopt zij nou tegenaan bij de werkgevers? Nou, het is best lastig omdat werkgevers uh, huiverig zijn voor mensen met een visuele beperking. Uh, blind kan men zich nog wel voorstellen. Slechtsziend wordt al uh, moeilijker. Mensen denken vaak in termen van blind dat iemand niks kan. En dan is het uh, de eerste zaak om de hobbel bij de werkgever weg te nemen. Om uh, te benoemen wat uh, de sterke kanten van de cliënt zijn... Wat hij allemaal goed kan, hoe gemotiveerd hij is. Want dat is, uh, vind ik persoonlijk een hele sterke kant van mensen willen graag. En bij de eerste kennismaking merk je al dat de werkgever zegt: Oh, ziet het er zo uit? Oh, dat had ik heel anders verwacht. Dan is al, dus al een hele grote drempel uh, weggevallen. ongelezen, annotatie bij Opro, voor hen in hoeverre denkt u dat u harder moet werken dan een ziende? Denkt u misschien wel een keer zo hard? Nou, of het een keer zo hard is, weet ik niet. Maar het is wel harder werken. Uh, en dat gold zeker uh, in de managementbanen die ik heb gehad. Waar het heel erg ook ging om, om processen en bedrijfsvoeringsdingen. Uh, om 40 uur uh, uh, even effectief te zijn als een ander... moet je er inderdaad wel... Nou, ik durf daar niet zo goed te zeggen hoeveel... maar misschien wel bijna 60 instoppen. Ja, of 55, weet ik veel. En dat is altijd mijn, mijn uitgangspunt geweest. Uh, niemand uh, mag er uiteraard last van hebben dat ik uh, uh, visueel uh, gehandicapt ben. Dus ik moet zorgen dat ik uh, hetzelfde presteer als anderen. Morgen meer vanuit de wereld van blinden en slechtzienden. Ingrid Koning maakt deze reportageserie in de praktijk. Zometeen Stand.nl gaat over die belastingplannen, tenminste de voorstellen daarvoor. Invoering van twee belastingschijven is goed voor Nederland. Dat is de stelling. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst het laatste nieuws: hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal. De gemiddelde koopkracht gaat door het belastingplan van de commissie van Dijkhuizen iets omhoog. Dat heeft het Centraal Planbureau becijferd. De effecten pakken het beste uit voor werkenden en het slechtste voor gepensioneerden. In het advies staat onder meer dat het belastingssysteem wordt vereenvoudigd. En dit advies maakt deel uit van de formatieonderhandelingen. De Syrische regering gaat niet in op een verzoek tot een bestand van VN-gezant Brahimi. De regering vindt dat de rebellen geen duidelijke vertegenwoordigers hebben om een overeenkomst over een wapenstilstand te ondertekenen. Brahimi probeert een oplossing te vinden voor de crisis in Syrië. De nieuwe dikke Vandalen telt zo'n 1750 nieuwe woorden. Die hebben vooral te maken met de economische crisis, zoals geldverruiming en rommelstatus. Ook heeft de digitalisering veel nieuwe woorden opgeleverd. Smartphone en WordView bijvoorbeeld zijn aan de Vandalen toegevoegd. En zangeres Anouk doet mee aan het Eurovisie Songfestival. De Tros wilde eigenlijk een wedstrijd tussen artiesten organiseren... waarbij het publiek dan kan kiezen, maar Anouk had daar geen zin in. Na een aantal gesprekken is besloten dat de zangeres zelf een liedje uitkiest. En is zover het nieuws van dit moment. ANEB Verkeersinformatie. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat Fiede tussen knopend Lunette... en knopend Oude Rijn, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, de commissie van Dijkhuizen wil dus de huidige vier belastingsschijven terugbrengen naar twee. Volgens het Centraal Planbureau levert dat plan 140.000 banen op. Er zijn ook nadelen. Zo wordt er in ruil voor de tariefverlaging veel uh, aftrekposten worden geschrapt. en Er komt een beperking op de hypotheekrenteaftrek. En op het pensioensparen. En er is een stijging van de btw. Uh, onvermijdelijk gaat ja, dus nog uh, verder omhoog. Is een wijziging van het huidige belastingstelsel hard nodig om de wildgroei aan toeslagen en halt toe te roepen of wegen de nadelen niet op tegen de voordelen? Ik ga over praten met uh, Kees van Dijkhuizen. Hij is voorzitter dus van die adviescommissie die het belastingstelsel onder de loep heeft genomen. Dag meneer van Dijkhuizen. Goedemiddag. U bent trouwens in dagelijks leven lid van de raad van bestuur van NIBC en dat is een uh, bank. Uh, we beginnen even uh, in standpunten uh, altijd met drie keuzes. Uh, dat is even een beetje om uh, nou ja, gewoon even een beetje om te acclimatiseren met z'n allen. Uh, dan mag u ja of nee op zeggen trouwens. Daar komen ze de keuzes. De sterkste schouders dragen de lichtste lasten. Nee. De hypotheekrente -aftrek aanpassen blijft een taboe. Nee. Door mijn voorstel kunnen belastingadviseurs wel inpakken. Mm -hmm. Nee. <laughs> nee. Oké. Okay. Nou, dus die kunnen gewoon hun baan houden. Dat scheelt dan ook weer. Dan weten ze dat vast. Uh, en dan de stelling. En ik zeg tegen onze luisteraars ook. Reageert u vooral. Want uh, we zijn heel benieuwd wat u ervan vindt. Eens of oneens. De stelling luidt als volgt. De invoering van twee belastingsschrijven is goed voor Nederland. Uh, bent u het eens of oneens? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op, op onze website. www.stand.nl. En als u twittert het eens of oneens doet, dan met Hekje Standpunt. Ja, de invoering van twee belastingsschijven is goed voor Nederland. Ik neem toch aan dat u daar gewoon eens op zegt, <kuggen> meneer Van Dijkhuizen. want dan zouden we nieuws hebben. Absoluut. Ja, maar leg eens uit waarom dat zo belangrijk is, om, dat belastingtarief, om die tarieven te vereenvoudigen, om dat tot twee van die tarieven te beperken. Nou, zo eens in de, in de tien jaar wordt er een, een commissie voorgesteld die dus de, dan de inkomstenbelastingen zo gaat bekijken. En die krijgen bijna altijd als opdracht mee om te kijken of uh, aftrekposten beperkt kunnen worden en tarieven verlaagd kunnen worden. En de reden daarvoor is dat uh, een systeem met lagere tarieven en uh, minder aftrekposten economisch beter is dan een systeem met hogere tarieven en meer aftrekposten. En um, nou, daar hebben wij natuurlijk vooral uh, dan ook naar gekeken. Uh, hoe kunnen we zorgen dat er uh, werkgelegenheid gecreëerd wordt... Hoe kunnen we met een trend als de vergrijzing daarvoor zorgen... dat we daar ook een oplossing voor bieden? En hoe kan ook de vastzittende woningmarkt uh, weer van het slot gehaald worden? Ja, en, en dan komen we dus op uh, 37% tarief. Dat, dat geldt uh, eigenlijk voor iedereen? Ja, 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen... zouden dan met dat tarief te maken krijgen. Ja, en behalve als je dus meer gaat verdienen dan 67.000 euro... want dan, moet je boven die, dan gaat ineens dat tarief van 49% in. Ja, dat is thans een tarief van 52 en dat verlagen we in ons voorstel naar 49. Ja. Is, is, dat, is dat nog voor discussie vatbaar eigenlijk, waar die, waar die grens precies ligt? Waarom is het 37 en waarom is het 49? Uh, nou, die, die grenzen hebben uh, met een paar dingen te maken en ook de tarieven. Omdat uh, ons meegegeven is om te kijken dat we de inkomensverdeling natuurlijk uh, uh, enigszins intact laten. En daar niet helemaal uh, de boel op zijn kop gaan zetten. En verder moet het ook uh, lastenneutraal. Uh, het is met de begroting op dit moment niet zo dat er allemaal geld over is. En er dus heel veel lastenverlichting gegeven zou kunnen worden. Want dan zou je die tarieven heel laag kunnen zetten... en dan hoeven we weinig belasting te betalen. Dan zou je betaalden. ze nog veel laag kunnen zetten. Maar ja, dan krijgt de nieuwe minister van Financiën niks in zijn kas. Precies. Dat moeten we niet hebben. Dus wij onder een, we hebben gewerkt onder een veronderstelling... dat we het geld wat we ophalen ook weer mochten uitgeven. En als we dat dus efficiënter doen, en dat, dat doen we... Want we hebben er dus nu, refereren daar zelf al aan, uh, het laten uitrekenen door het Centraal Planbureau. En die zegt op de langere duur komen er 140.000 banen van. Dus het is, een, het is een betere mix van de belastingen dan die nu is. Ja, maar goed, tegelijkertijd, dat is het Planbureau. Net horen we de berekeningen van het CBS. Uh, inkomensongelijkheid neemt iets toe, zeggen zij, als dit plan doorgaat. Gemiddelde koopkracht stijgt met een kwart procent. Uh, werknemers gaan er ietsje op vooruit. Gepensioneerden gaan erop achteruit. En de uitkeringen blijven ongeveer gelijk. De werknemers gaan er inderdaad wat op vooruit. Zo kwart à drie kwart procent per jaar is dat uitgerekend door het planbureau. De uitkeringen blijven stabiel of gaan er iets op vooruit. Bij senioren boven de 65 hebben we heel nadrukkelijk natuurlijk gekeken naar de AOW'ers. En ook de AOE's met een heel klein pensioen. En daar hebben we voor gezorgd dat die er dus ook niet op achteruit gaan. Uh, dus we praten daar niet, uh, niet, niet over achteruitgang van mensen met een klein pensioen en uh, een AOW-uitkering. Ja, want, want toch is daar. Uh, we moeten, we, kijk, mensen moeten die plannen misschien nog eens even goed lezen en zo. En dat, uh, dat vergt enige tijd. Maar de eerste reactie is toch met name uit uh, die hoek van wij zijn de klos, AOW'ers en gepensioneerden. Nou, waar wij naar gekeken hebben is uh, hoe, dat, hoe dat nu zit met uh, ook senioren boven de 65. En we hebben vastgesteld dat die groep langzaam maar zeker uh, toch steeds uh, een groter inkomen heeft... en ook een groter vermogen heeft. We hebben zelfs vastgesteld dat de groep nu tussen 65 en 70 inmiddels zelfs een, een betere inkomens- en vermogenspositie heeft... dan uh, alle, alle mensen beneden de 50 in ons land. Dat is een heel opmerkelijk fenomeen. Dat, dat zie je heel weinig in het buitenland ook. En dat komt door ons goede pensioensysteem. Daar hechten wij ook zeer aan. Uh, dat houden we ook intact in ons, uh, in ons hele voorstel. Um, maar het betekent dus wel dat de tarieven... die uh, mensen met een bovenminimaal uh, uh, pensioen betalen... die zijn op dit moment veel lager dan de mensen beneden de 65 betalen. 20 wat... procent, he, las ik ergens. Ja, dat zit zo rond de 20 procent. Maar dat, wij... wordt, dat wordt dus straks 37, dus die krijgen het flink voor de kiezer. Dan. Ja, en dan is het dus inderdaad van groot belang dat straks te benadrukken. Want dat gaat dus stapje voor stapje voor stapje. Hè. We beginnen in 2014 en dat gaat dan zo uiteindelijk in ons voorstel in 2032 gaat dat dan dus leiden tot dat gelijke tarief. Dus dan zijn er ook veel meer groepen bijgekomen... die dat ook kunnen dragen en dergelijke. En eigenlijk is er dan dus een, een verschil wat er nu is... eigenlijk rechtgetrokken met de mensen beneden, de 65. Nou, <tijd> kunnen zich de reactie voorstellen van, van de mensen die in die categorie vallen? U, noemt dat net, uh, u noemde ze net terecht uh, natuurlijk de senioren. Want die zeggen vaak, ja, wij hebben dit land opgebouwd... en dan nou, nou moeten wij straks krom liggen... nu we eindelijk uh, een beetje tijd hebben om, uh, om te genieten van ons leven. Nee, ik kan me dat absoluut, uh, ik kan me dat absoluut voorstellen. Uh, en uh, ik denk ook dat dat dus ook... Ook een goede uitleg uh, vergt. Um, we moeten wel vaststellen dat uh, we in het verleden zijn vaak dus die pensioenen afgetrokken tegen 42 of 52 procent. Uh, hè, toen ze in die pensioenfondsen gedaan zijn, toen zijn ze dus afgetrokken door de werkgever dan. Uh, voor een percentage van 42,52%. En ze zijn nu dus vaak belast met dat percentage wat u nu zei van 20%. Mm -hmm. Nou En we moeten ook bedenken dat, de, uh, wat ik net al zei... men dus meer in staat is om ook bij te dragen boven het minimum. En in de laatste plaats... het is zo dat er op dit moment tegenover uh, uh, ja, elke uh, senior boven de 65 vier werkenden staan. Dus in 2020 zijn dat er nog maar drie. En in 2040 zijn dat er nog maar twee. En dat is natuurlijk ook iets waar je mee rekening moet houden. Goed, nou, ik, ik ga u nu vast voorbereiden. De bellers zullen zometeen ongetwijfeld op dit punt nog wel wat op- en aanmerking hebben. Nog iets anders. Dat is, uh, die banen, dat is natuurlijk een mooi verhaal. 140.000. Hoe, hoe, uh, hoe, uh, hoe zit dat dan precies? Als je het stelsel invoert, hoe komen dan ineens die 140.000 banen eraan? Nou, doordat uh, met name die tarieven lager worden... Uh, zul je dus zien op de arbeidsmarkt dat mensen zich meer gaan aanbieden op die arbeidsmarkt. Omdat ze uh, meer geprikkeld worden meer overhouden. Hè? Werken wordt lonender, zeg maar. Um, en daardoor zullen ze ook meer zich aanbieden om te gaan werken. Dan gaan ze ook meer werken, krijgen ze meer koopkracht. Uh, en doordat ze zich meer aanbieden gaan ook uh, de, de, de contractlonen nog ietsje naar beneden... wat ook werkgevers, voor werkgevers aantrekkelijk maakt om die mensen aan te nemen. Ja. Um, goed, maar meer koopkracht. Ik, ik lees ook dat het btw-tarief nog verder omhoog moet. En ik hoor ik dan de afgelopen tijd juist steeds ook allerlei deskundigen roepen van... dat is heel slecht voor het consumentenvertrouwen, want dan gaan mensen niks meer uitgeven. Nee, ik denk een, een hele begrijpelijke opmerking. En ik denk ook als je kijkt naar de huidige btw-verhoging... dat die is natuurlijk ook voor een groot deel, zeker op korte termijn... voor het begrotingstekort gebruikt. En dan, ja, dan is het natuurlijk echt afromen van koopkracht. Dat is dan noodzakelijk uh, misschien. Maar dat doen wij dus nadrukkelijk niet. Wij geven alles wat we ophalen weer terug. En dan krijg je een hele andere operatie. En die koopkrachtcijfers die u noemde... Die zijn dus ook inclusief die BTW. Dus die zit daar gewoon in. Oké, okay, dus dat, dat uh, aan het eind van de streep, zeg maar, dan uh, merken we dus dat de werknemers er voorop uitgaan. De gepensioneerden iets inleveren en uh, de uitkeringen uh, vrijwel gelijk blijven. Uh, dan nog even naar die hypotheekrenteaftrek. Dat is altijd een, uh, een lastig verhaal. En we hebben Rutte ook nog in de, de verkiezingscampagne gezien. Die volgens mij met zoveel woorden zei: Nou, daar gaan wij als VVD niet aankomen. Uh, nou ja, die zit daar wel aan tafel. En u zegt daar ook een aantal dingen over. Ja, Wij zijn van oordeel als commissie dat, je de huizenmarkt, dat het cruciaal is dat die weer van een slot komt. Dat is ook voor de mensen die nu een hypotheek hebben van groot belang. Hun, hun, de waarde van hun woning is erg ook gedaald de afgelopen jaren. En dat komt niet in de laatste plaats omdat die onzekerheid erover de hypotheekrente is. Dus die moet opgelost worden. Wij zijn van oordeel dat je dat niet helemaal op de schouders van de nieuwe starters alleen maar kan leggen. En dat je het heel geleidelijk moet doen. En als je het heel geleidelijk doet in 30 jaar, dan is het ook mogelijk om de bestaande gevallen heel langzaam in het begin en wat, wat sneller aan het eind... Eh, te betrekken in die operatie... en ook alles wat je weghaalt weer terug te geven. En dat is nadrukkelijk van belang. Deze groep zal ook eh, nadat wij dus die hypotheekrente wat versoberd hebben... dat geld weer terugkrijgen en per saldo erin kooprecht op vooruit gaan. Kijk aan. Nou, eigenlijk is het alleen maar fantastisch. Ik las op geen stijl die toch over het algemeen vrij kritisch staan op dit soort punten. Die, die wordt u echt op het schild gehezen. Vooral ook omdat u de inkomstenbelasting wil verlagen. Ja, ik heb dat ook uh, gehoord. <laughs> U heeft er kennis van genomen. Ja. Ja. Uh, nou ja, inkomstenbelasting naar beneden, koopkracht, uh, die, die gaat dus omhoog ook uiteindelijk, voor, voor veel groepen. Hij gaat voor de, voor de werkende, dat is zo'n 70% van de inkomensgroepen, gaat hij omhoog. Uh, voor, de, voor, de, voor de, wat ik net al zei, de, de mensen met een uitkering uh, gaat hij niet naar beneden. En ook hier en daar wat omhoog. Hij gaat voor de AOE'ers niet naar beneden en, hi en hij gaat dus voor de, uh, wat ik net al zei waar we het over gehad hebben, de andere groepen met een hoger. Ja. Uh, ja, een hoger uh, pensioen, uh, die worden wat meer gelijk getrokken... met oh. de mensen onder de 65 jaar. Ook, ook de ZZP'ers zijn niet echt blij. Uh, onvoorstelbaar zegt iemand hier, een twitteraar... hoe de commissie van Dijkhuizen de rekening bij het gehele MKB legt... in hun jacht op de ZZP'er. Nou, we hebben absoluut niet gejaagd op de ZZP'er. Maar we hebben, uh, en dat is ook onze opdracht geweest... alle posten tegen het licht moeten houden. Uh, dat gebeurt dus, wat ik al zei, zo eens in de tien jaar. Dus in die tien jaar is er een heleboel bijgekomen, afgehaald enzovoort. En is er een bepaald product... Um, en we hebben bij die zelfstandigen gekeken dat die hebben dus een aantal voorzieningen. Een MKB winstvrijstelling. Nou, dat vinden wij een heel nuttig instrument. Dat hebben we ook uh, intact gelaten. Uh, maar we hebben ook naar de zelfstandige aftrek gekeken. En daarvan hebben we vastgesteld dat die inderdaad ertoe leidt op dit moment. Dat ik noem maar wat, iemand die nu 20.000 ZZP'er uh, aan inkomen heeft. Dat die 1 of 2 procent belasting betaalt. Terwijl als je een werknemer bent met datzelfde salaris, dan betaal je 3.000, 4.000 euro belasting. Nou, dat verschil vinden we gewoon veel te groot geworden. En daar eh, adviseren we dus van, omdat in een, ook weer geleidelijk in een periode van een jaar of acht geleidelijk voor een deel weg te nemen. Ja, uh, nou ja Eerste politieke reactie zijn er ook al. SP is, uh, is uh, tegen. Die zegt uh, die zit vooral op die AOW'ers en de ZZP'ers. Die worden fors benadeeld, zeggen ze. Uh, CDA zegt, nou, een deel van het verhaal is uh, eigenlijk onze vlakstaks. Daar zijn we ook in de verkiezingscampagne mee gekomen. Maar hebben ook problemen met de fiscalisering van de AOW. Ehm... Um, um, was er was iemand. Oh ja, dat, dat, dat wou ik u nog vragen. Want dat was een van de keuzes net. He, voor die belastingadviseurs, daar moest u lang over nadenken. Eh, want ja, hoe minder aftrekposten, die mensen hebben straks toch geen. Die kunnen straks niet meer vinden, natuurlijk, waar je waar je nog een voordeeltje mee kan halen. Nou, voor zover ze inderdaad minder kunnen vinden op wat wij nu veranderd hebben, zou ik zeggen prima, dat is wel verhogend. Uh, maar ik bedoel er is nog wel ander werk te doen. <laughs> ja, En uh, dan nog iets: iemand die, die er wordt dus veel gereageerd. We gaan zo meteen naar onze bellers, maar uh, veel mensen op onze site die zeggen van ja, uh, het is toch gek dat een bankier dit dan allemaal gaat onderzoeken, uh, door een VVD er ook nog aangesteld. Uh, en er was zelfs iemand die heeft gezegd dat hij zijn spaarrekening bij uw bank heeft opgezegd. Uh, ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik zit hier niet namens de bank. Ik ben gevraagd door uh, de staatssecretaris om hiernaar te kijken, door het kabinet. Het is op basis van een motie van de Kamer. U dus, uh... bent ook geen lid van een politieke partij... Dat is niet iets waar wij in de commissie over gesproken hebben. Nee, nee, nee. Um, ja, um, en, en net werd ook gemeld dat het nu naar buiten is gebracht. omdat het eigenlijk bij de formatieonderhandelingen een uh, onderdeel zou zijn. Dat is ook logisch. Wekens heeft u gevraagd om dit advies uh, te geven. En dan zou het gek zijn natuurlijk als zij nu aan tafel zitten dat ze dat niet doen. Uh, wat moeten ze doen? Gewoon een nietje erdoor en, uh, en het bijvoegen bij het regeerakkoord? Nee, kijk, eh, wat ik net al zei, dit zijn wel voorstellen die, die zo eens in de tien jaar op tafel komen. Dus, dus dat over sommige voorstellen nog wat, wat langer nagedacht wordt, eh, dat, eh, dat lijkt mij eh, niet zo vreemd. Maar wij denken dat met meer banen, eh, 140.000, eh, het weer ja, aan de gang krijgen van de woningmarkt. En het ja, verbeteren ook van, van het draagvlak voor de vergrijzing. Uh, he, daar, daar, daar zijn toch ook altijd oudere bonden altijd heel erg voor geweest... om, dat, uh, om, dat, om die houdbaarheid in de gaten te houden. Dat we vergroten het draagvlak daarvoor. En we denken dat dit toch wel heel aantrekkelijk zou zijn... om toch, uh, om toch mee te nemen in die besprekingen. Ja. Goed, nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Uh, meer dan duizend mensen hebben intussen gestemd op die stelling. De invoering van twee belastingschijven is goed voor Nederland. 40% eens, 60% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Blom. Dag meneer Blom. Ik wilde even reageren op de stelling. Ik denk dat, uh, vooral heb ik kunnen lezen de laatste tijd: jongeren kunnen moeilijk een huis kopen. Nou, de belastingtarief van de jongeren gaat al sowieso omhoog, de eerste, de, eerste, de eerste groep. En dan denk ik aan de gepensioneerden. Vorige week in de krant: een derde van de gepensioneerden kunnen moeilijk rondkomen. En dan gaan we dan ook nog eens een keer de belasting verhogen. En dan uh, het derde verhaal, wat die meneer vertelde: van het is een prikkel om degene die nog geen werk hebben aan het werk te helpen met die 140.000 banen. Nou, ik dacht, we mooie voorbeeldjes hebben gezien hier in het Westland. Maar de mensen gewoon helemaal niet aan het werk gaan. Hmm. Ondanks dat er van alles weggeprobeerd. Nee, goed, maar daar, dus kan, vanaf meneer, vanaf vanaf al, daar kan meneer van Dijkhuizen natuurlijk niks aan doen. Dat zijn gewoon ook mensen die die baantjes niet willen, blijkbaar. Dat begrijp ik, maar ik zie die prikkel helemaal dan niet zitten. Nee. Want die prikkel moesten zij ook krijgen, want anders zouden ze gekort worden. Ja. Maar ze gingen gewoon niet aan het werk. Nee. Ik neemt die meneer niet kwalijk, maar het is een doodordinaire belastingverhoging... voor de minder draagkrachtige. Dank u wel. Stamper.NL, goedemiddag. Hallo? Hallo? Zeg het maar mevrouw. Ja, met petit? Ja. Ja, nou ik vind het ongelooflijk, die meneer Dijkhuizen. Uit wiens naam spreekt hij en dan haalt hij de oudere bonten nog bij. Wij ouderen hebben ons leven lang gewerkt en gespaard voor ons pensioen. En er is al in ons geknepen. Ons pensioen is bevroren. Het is al met uh, zoveel procent omlaag gegaan. Nou moet het nog meer van af. Denkt u soms dat wij allemaal achterlijk zijn? Dat we niet uh, uh, kwaad en woedend de straat op gaan? En uh, deze meneer is toch wel politiek heel erg getinkt. Oké, okay, u, he, u, u, u hebt de spandoek al, uh, al klaar liggen begrijp ik. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Versteenberg uit Amsterdam. Dag. Ik wil me volledig aansluiten bij de vorige spreekster. Het is namelijk zo, ik ben 82. Ik uh, heb een redelijk pensioen. Waar ik helemaal niet erg vind als ik iets meer moet bijdragen... bij bepaalde ziektekosten en zo. Maar wat hier gebeurt is volkomen verkeerd. We, moeten al, uh, we zijn al jaren niet geïndexeerd. We worden straks gekort in de pensioenen. En nu krijgen we dit er nog overheen. Waarom wij altijd, het is de categorie... Die nooit in opstand komt, en het wordt tijd dat dat misschien nu eens gaat gebeuren. Ik hoor een actie aankomen. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, en ik zie er wel iets positiefs in uh, dat uh, bestedingsruimte dat die meer wordt. De koopkracht. Ja, dus, ja da, da, da, daar, daar moet we. Kijk, dat, dat is het belangrijkste want Dat ja. meer bestedingsruimte hebben ten opzichte van, van nu dan. En vindt u nog iets van die belastingtarieven? Dat we dat we dus eigenlijk één één duidelijk tarief krijgen voor, voor eigenlijk nou ja, het grootste deel van alle mensen. Ja, ja kijk daarnaast ja, kijk, dus, je, je, het staat toch altijd een van iemand gaat, gaat de kosten van natuurlijk. hè. Kijk, dat, dat hou je altijd. Ja, nou ja wat, wat ik van Van Dijkhuizen juist begrijp is dat, het, dat ze juist hebben gekeken om het wat meer, eh, nog, nog meer in evenwicht te krijgen. En, en ja, nou ja, goed, u hebt net ook de, de mensen die wat ouder zijn gehoord, die, die vinden dat onterecht. Maar toch, eh, die percentages staan er ook, hè, 20 tegen... Ah, kijk, die kijk, die, de ouderen die hebben, die hebben wel gedeel, de gedeelte lijkt, die hebben het meegeopend op, op de bouw. Maar anderzijds, de jongeren die uh, betalen nu de AOW. Ja, dat is ook zo. Uh, dank u wel. Uh, iemand die dus wel positief is. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Met jou Peter. Dag Jan Peter. Ja, uh, ik, uh, die Van Dijkhuizen die spreekt over grote groepen mensen. Maar uh, het is wel zo van hij haalt het bij de een en hij geeft het terug aan de ander. Het zijn, zijn weer de laagbetaalden die uh, hier de rekening voor betalen voor deze plannen. Denk aan uh, de, de huren die gaan omhoog, uh, BTW gaat omhoog. Nou, wie betalen relatief uh, het meeste aan uh, producten waar BTW op zit? Dat zijn mensen met een, uh, ja, die met een laag betaalden. Ja. En ja, die merken die, al helemaal niks van, uh, van het geld teruggeven. Want uh, de, de af, behalve dat de aftrekposten minder worden, uh, gaat het basistarief ook nog omhoog. Naar 37 procent. Ik zie overigens helemaal niet het nut in, waar, wat nou het grote voordeel is van twee in plaats van vier uh, nou. belastingsschijven. Toch, toch, moet van... toch moeten we ons denken even bij, de, bij het CBS, wat, dat, wat er toch ja, verder ja. niks mee te maken heeft. onafhankelijk instituut die zegt, ja. uh, uh, werknemers gaan er op vooruit, gepensioneerden gaan er iets op achteruit en uitkeringen blijven gelijk. Ja, maar en de gemiddelde de... koopkracht stijgt met een kwart procent. Nou, dat... Uh... Ja, gemiddelde koopkracht. Maar, maar dat is dan wel zijn koopkracht en, en ten koste van mijn koopkracht. Volgens... Ja, ja u, de, u denkt dat dat dan vooral bij, bij de hogere uh, salarissen, bij hogere inkomens ja. zit. Ja. Ja. Ja. Uh, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg het maar. Ja, u spreekt met uh, Jan Smits. Ik wil nog even terug naar de tweede helft van de, van de vorige eeuw... Met, uh, met, het, met het ABP waar de overheid... Een grote greep heeft gedaan en miljarden gulders heeft uh, geïncasseerd. Mm. De overwinsten zijn toen naar de uh, overheid gegaan en naar uh, de vakbonden. Maar de, de, mensen die daarvoor gespaard hebben, die hebben toch geen cent gekregen. Tegenwoordig gaat het ook allemaal over geld. Nou, er zijn allerlei bijwerkingen, dat zou goed voor Nederland zijn. Ik vraag me af, want het is natuurlijk, uh, meneer Dijkhuis heeft wel een aardig voorstel gemaakt, maar hij heeft het niet duidelijk uh, omschreven naar voren gebracht. Het was maar een soort kreet van om te kijken wat eruit komt. Nou, het, de, de bijwerkingen, de, uh, de, de afvlakking van de belastingen... Uh, zijn van uh, gepensioneerden met aanvullend pensioen. Die zijn weer de dupe. Niet alleen dat de tv en de radiospotjes over pensioenfondsen... Die, uh, die bewust gestuurd worden om pensioeninkomen te verlagen... maar bovendien dat de inflatie, de prijsverhogingen vooral... Uh, gaan met beperkte, uh, die gaan de gepensioneerden uh. treffen. Ik, ik noteer een oneens voor u, want dat uh, wordt wel duidelijk, dat u, dat u het helemaal niks vindt. Stam.nl, goeiemiddag. Um, goeiemiddag met de, de Haase Breda. Nou, ik ben, in hoofdzaak ben ik het eigenlijk wel eens. He, uh, kijk, als het al goed is voor een massa werknemers, dan wil ik best aannemen dat het in feite voor het hele land goed is. In grosso modo, hè, op enkele uitzonderingen na, misschien. Mm -hmm. bovendien, bovendien nog dit: de lagere inkomens zijn in de loop der jaren in het loop der tientallen jaren zo gestegen ook, hoor... dat ze, ja, ze van 99 normaal mee kunnen doen met de samenleving. Ze hebben ook radio en tv en ze gaan ook op vakantie en weet ik allemaal. Misschien een beetje simpeler dan, dan iemand met een beter inkomen... maar toch maar grosso modo doen die lage inkomensgroepen gewoon mee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ja, Borgmeijer. Dag meneer Borgmeijer. Dag. Ja. Nou, het is natuurlijk weer een meneer van een bank, maar hij moet, maar voor mij mag, mag, hoef, hij hoeft geen 65 te worden, want hij vergeet één ding: dat de pensioen die zijn al vier, vijf jaar niet geïndexeerd. Ja. En dan zegt hij nog van de koopkracht gaat af, vooruit. Hoe kan je dat in godsnaam waarmaken? 2% is al erbij met de btw, en hij doet er nog een keer 2% btw bij. Het is beter dat deze man zijn geld teruggeeft. Ja. Het punt is natuurlijk, we pikken er allemaal even ons eigen dingetje uit. Het is natuurlijk wel een totaal plan. Wat, wat, dat uh, ik ben hier... het niet eens, maar wie wordt er beter van? Hij moet dus van opstaan, staande moet ontslagen worden. Want het is gewoon een <laughs> mogelijk plan. Ja. Dank u wel. We doen er nog eentje. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Peters. Dan meneer Peters. Ja, ik uh, ben oneens met de stelling. Uh, buiten de AOW denk ik ook aan de... Uh, ZZP'ers. Ja. Uh, zoals de eerste spreker ook al zei van nou goed, die zijn eigenlijk wel weer de klos. Uh, en uh, ik wil even een vraag naar uw spreker eigenlijk, daar aan tafel. Hij uh, legde eigenlijk uit van nou, de zelfstandige aantrek aanpakken. Ja, maar die wordt al aangepakt uh, in dit huidige kabinet. Dus uh, hoe wilt u dat eigenlijk te verantwoorden Om dan nogmaals, uh, de kleine ZZP'ers met een lage inkomen, ja. ja. die ook nog eens inkomens. Uh, ja, uh, wisselend zijn. Dus we uh, hebben ja. met risico te maken. Oké. De vraag is duidelijk. Uh, u bent ZZP'er, zo te horen. En op weg naar de volgende klus. Want uh, hij is onderweg. Uh, meneer Van Dijkhuizen, nou, laten we even snel met die laatste vraag beginnen. Over de ZZP'ers. Ja, ik denk wij hebben gekeken naar hoe op dit moment de situatie is. En daar zitten verbeteringen in het verleden. En ook, uh, ook verminderingen die er, uh, die er zijn geweest. Wij kijken gewoon naar de situatie op, uh, op dit moment. En hebben dan moeten vaststellen dat dat verschil wat ik net zei. Uh, uh, van iemand van 20.000, uh, de een betaalt uh, 1, 2 belasting... en de ander 3, 4000 dat dat ja, na het oordeel van de commissie... een te groot verschil is. Ja. Uh, dat is over de hele linie, denk ik, als je kijkt naar de reacties... en dit zijn er maar een paar natuurlijk... en er zal ongetwijfeld nog veel meer over komen de komende dagen. Uh, daar hebt u zich vast ook over voorbereid. Uh, maar mensen pikken hun eigen dingen er vaak uit natuurlijk... en, en uh, vergeten misschien dat het een, een totaalplan is. Nou, ik begrijp de reacties uh, uh, heel goed. En het zijn inderdaad wel de groepen die natuurlijk uh, hier in, in ons voorstel uh, ook met een, een, een lichte min hier en daar te maken krijgen. Dus ik begrijp wel dat die groepen natuurlijk ook vooral reageren. Uh, maar ik zou toch nog um, uh, willen aangeven dat uh, als we het over het pensioenstelsel hebben... en ik, ik weet dat dat een discussie is die de laatste tijd ook veel gevoerd wordt en over indexering en kortingen. En dat is allemaal niet eenvoudig. Um, maar het is ook zo, we moeten af en toe ook nog eens even kijken... waar we nu in werkelijkheid staan met ons systeem in Nederland. Ik bedoel, als wij deze week te horen krijgen van een uh, instelling... die dat we over de hele wereld vergelijkt en die zegt... het beste pensioensysteem in de hele wereld is Denemarken... en het ja. tweede is Nederland. En wij waren heel lang nummer één, hè? We waren jarenlang nummer één en, en uh, dan, uh, nou ja, één of twee. Ik bedoel, dan geeft dat ook aan, als je ook op enige afstand... naar zo'n systeem kijkt, dat we toch nog steeds hoewel er de laatste tijd wat moeilijkheden zijn, dat zou ik niet ontkennen... maar dat er ook over het algemeen genomen sprake is van... Een, ja, toch verhoudingsgewijs uh, een goed pensioen als je dat op wereld schaalt. Dus in Europa zijn er niet zulke pensioenen... Als in Nederland. Dat is echt iets uh, dat, dat wordt wel eens vergeten. En in de tweede plaats, dat wordt wel eens wat meer de babyboom. Ik hoorde ook die 82-jarige mevrouw. Um, uh, de, de categorie die ik net noemde, en daarom doen we het ook zo heel geleidelijk. Uh, is nou juist dat die groepen die er nu langzaam opkomen uh, op die markt. Dat zijn natuurlijk inderdaad groepen die hebben een ander pensioen dan die mevrouw van 82. Dat begrijp ik ook heel goed. Dus, dus die groepen die krijgen uh, nu langzaam maar zeker de komende jaren. Uh, ook veel meer daarmee te maken. Die hebben die hogere pensioenen, die gaan dat vooral betalen. Uh, en wij denken dat dat ook het draagvlak weer voor de pensioenen... ook naar de toekomst toe... Oh. Uh, want er, is toch er moet solidariteit blijven tussen groepen. Uh, dat zie je jongeren. Een heleboel jongeren zeggen, is er straks voor mij nog een pensioen? Dat betekent dus ook dat mensen die dan nu... Een, een, een dadelijk een veel hoger pensioen gaan krijgen... nu al hoger dan de inkomens beneden de 50 jaar... dat je daarvan mag ja. zeggen... waarom zouden jullie nog 19% gaan bijdragen aan belasting... en niet over 18 ja. jaar ook 37? Goed, het is duidelijk voor nu. Hartelijk dank dat u het hierop willen vertellen. Kees van Dijkhuizen, voorzitter dus van die adviescommissie. Nou, als gezegd, het ligt op tafel bij de onderhandelingen van PvdA en VVD. Dus we gaan wel zien straks als we met een regeerakkoord komen... wat hiervan overblijft. In ieder geval is het volk het nog niet helemaal eens... Met het plan. Uh, 38% is het eens met de stelling, 62% oneens. Elsbeth ja. met de onderwerpen voor Dit is de dag. Bij het debat vannacht tussen Romney en Obama werd software gebruikt om te kijken naar hun gezichtsuitdrukkingen en daar kan je dan weer van alles uit afleiden. Maar die software die is gemaakt door een Nederlands bedrijf. Tim Danaal is van dat bedrijf en komt ons vertellen hoe dat dan werkt en hoe wij dan worden beïnvloed door de gezichtsuitdrukking van de presidentskandidaat Ja, Jurgen. Het is echt waar. Verder bestaat Donald Duck in Nederland 60 jaar. We hebben degene die de teksten van Donald Duck maakt en we gaan het hebben over orgaandonatie. Daar is discussie over in Denemarken en binnenkort is het in Nederland ook Donorweek. Weet u we eigenlijk wel alles wat er gebeurt bij zo'n orgaandonatie, is dan de vraag. Kan jij Donald Duck eigenlijk nadoen? Of? Ik niet, jij? Nee, ik ook niet. <laughs> en dan, als ik het wel zou kunnen, zou ik het niet doen nu. Uh, want we zitten aan de tijd, helaas. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. U hoort het.